Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer mis bij het UWV. Begin deze maand kwam naar buiten dat veel mensen met een uitkering... jarenlang te veel of te weinig geld kregen. Omdat er iets mis was gegaan bij de berekeningen van die dienst. Nou, daar komt nu een ander probleem bovenop. Duizenden mensen hebben mogelijk niet genoeg compensatie gekregen voor de inflatie. Het gaat om nogal wat gevallen, zegt deze journalist van het AD die het ontdekte. 84.000 dossiers vanaf 2006 moeten worden bekeken. Dat is een ontzettende uh, operatie. Daarvan schrijven ze ook zelf, ja, we, het is maar de vraag of we alle gegevens... ...nog hebben of we alle mensen überhaupt kunnen corrigeren. Een deel van die mensen krijgt inmiddels geen uitkering meer. Bijvoorbeeld omdat ze met pensioen zijn of zijn overleden. Het UWV gaat eerst kijken naar de mensen die nu nog in beeld zijn. En dat zijn er alsnog 53.000. Politie- en brandweermensen hebben in delen van Midden- en Oost-Europa... handen vol aan het noodweer. Zo stond dit weekend een stad in Tsjechië volledig onder water. En in Oostenrijk en Duitsland zetten ze zich schrap... In Oostenrijk komt er nog veel regen aan en in Duitsland staat het waterpeil van de rivier De Elbe 4 meter hoger dan normaal. Korte lesdagen op scholen in Curaçao. Twee weken lang worden de deuren eerder gesloten vanwege de extreme hitte. Op het eiland ligt de gevoelstemperatuur rond de 40 graden. Nog veel scholen zijn er weinig of zelfs geen airco's. Het komt op Curaçao vaker voordat scholen vanwege de warmte eerder dicht gaan. Meestal gaat het dan om een paar dagen. In het Friese dorp Donkerbroek kon je dit weekend gouden medailles aanraken. Tristan Trippel-Bangma werd daar gehuldigd. De wielrenner en zijn piloot pakten op de Paralympische Spelen drie keer goud. En nu kwam hij terug naar het dorp waar hij is opgegroeid. Ik had echt kippenvel. Echt, uh, nou, toch bijzonder, alle mensen langs de kant van de weg. En ja, het is ook een beetje moeilijk te omschrijven. Maar de, de waardering die ik hier krijg, dat, uh, dat doet echt, echt goed. Dan krijg je het weer nog. Vanochtend veel wolken, soms wat regen. Vanmiddag in het noorden en westen meer opklaringen met zon. Maar in de rest van het land blijft het grijs met kans op buien. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Want uh, ja, ik doe de techniek zelf Ja, nu. techniek, muziek uitgezocht, programma samengesteld. samengesteld. Je bent dus goed bezig, hè, moet ik zeggen. Ja, ik heb er ook een goed uh, gevoel goed over. gevoel over, ja. En uh, ja, nou ja, eigenlijk uh, uh, zijn we niet alleen. Even kijken nee, ik, uh, maar in ieder geval welkom, om, uh, uh, welkom bij Goedemorgen Standvoort. Op zaterdagochtend, tussen de 10 en 12. Op zaterdagmorgen. Ja. En uh, nou ja, het is... Uh,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 Iets, uh, nou, laten we maar beginnen met uh, muziekje. Uh, ja, dat is een goed plan. Ja. Ik heb wat opgestaan, maar ik zoek even... Naar oh, je thuis. zoekt even de knop uh, hoe je dat uh, uh, uh, uh, on-air uh, kan, R kan R brengen. Hoe dat zeg maar. Uh, ja, anders uh, oh, praten we de gewoon de even de door. De door. De ja, ik heb uh, een koptelefoon. Ja, die heb ik dus niet. Hey, ja, oh, jij moet ook een koptelefoon. Uh. Oh. Dus er wordt nu verschrikkelijk uh, gestolen oh. aan een koptelefoon. Want uh, ja, we hebben een hoop uh, technici bij uh, Goedemorgenstandswoord. Maar iedereen was verhinderd, uh, kennelijk. Dat is heel jammer. Dus uh, Ger moet dat zelf gaan doen. En, uh, ja, we hebben een aardig programma. We hebben, uh, uh, even kijken wat gaan we allemaal doen. We gaan zo praten met Heerle Jansen over uh, de open monumentendagen. Ja, wordt om 11 uur, uh, 11 uur 11 geopend. Uur, ja. ja, ik ben bezig om het uh, uh, Helemaal 11 uur wordt het geopend, inderdaad.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 Ja. En in het tweede uh, uh, uur gaan we nog even uh, wat zaken over standvoort uh, behandelen. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Carine heeft nog een opname gemaakt over meditatie. Ja, dat is wel leuk voor jou ook. Uh. Ja, is dat leuk? Oké. Okay. Ja, want dan uh, kan je in ieder geval een klein beetje rustig ja. worden. Ja, ja. dat gaan, gaan, gaan we zeker doen. Ik probeer ook een beetje langzamer te praten dan. Hè? Ja, dat is wel. Dat is uh, het strand komt er ook weer aan. Daar gaat Hans Drost nog iets over zeggen.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 I know I'll often stop and think about them In my life, I love you more ja de Beatles bij ZFM. goedemorgen. Het is bijna tien over tien en aan <tiedacht> tafel zitten uh, Hille Jansen.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 maar vandaag is het in een andere rol. Ik zeg tegen Fred: okay. kun jij iets doen met redders op zee? Nou, Fred, vertel maar. Ja, wat ga je nee, doen? Ja, ik ben uh, dus eigenlijk burgemeester fictief. Fic en dan ben ik ben nu ook de lookalike van Omo Jacobus Koper, de echte mensenredder. Of de, ja, de Doris Rijkers van Zandvoort. Ja, ja, de, de, de. En dan ga ik alles vertellen. Oh, nou, was goed.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 ongelooflijk leuke uh, anekdotes vertellen. Absoluut, geloof en, ik graag. Het ja. kan bijna al, niet anders in, 200 jaar. Ja, en het is, het is zo leuk ingericht. Het is gewoon heel gezellig wat je gedaan hebt, jullie. Nou, en wat goed. Dat, ja. Die ruimte. Nou ja, en, ja tegenwoordig hebben ze zo'n 300, 400 pk achter zich hangen. Hè, met, ja, uh, ja, ja, Met, nee, met, met, de, met de, paarden, de roeien Als pletterman moest en, je gewoon die golf in en dagen was je bezig om mensen te redden. En toen ging de boot in met paarden. Een puntpaarden gingen vaker in. Ja, ja, Tegenwoordig hebben ze ja. een prachtige machine daarvoor, ja, een, een nieuwe... nieuwe. Maar ja, ja toch. we hebben de mooie foto's he, met paarden. Oh ja, ja. Maar toch hebben ze hun leven. Doen Jawel, nee, dat steeds, is het, he? kun je, maar het is natuurlijk altijd toch, je moet de zee op. Ja, ja, daar ja. kun je enorm veel respect ja. voor hebben. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja. Ja. Nou, het is niet alleen de Karne die uh, centraal staat tijdens de Open Monumentendagen, die twee dagen duren. Nou ja Ik vond het wel heel belangrijk samen met de mensen van antwoord dat je KNRM dit jaar centraal stelt ja, gezet. Ja, ja, maar daarnaast ja, ja. zijn er zoveel deelnemers. En dat zijn de twee kerken. Ja, de uh, Aangeta en de protestantkerken. Ja, kerken, en daar het. staat Kerkplein. ook een heel team vrijwilligers klaar. Wat goed. Uh, dan Hotel Faber. Ja, Hotel Faber met Martin Faber. Ja, ja. Ja. ja, die heeft vorig jaar voor de eerste keer meegedaan. En hij vond het zo leuk. En in al zijn drukte met de ontbijten en de gasten...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 Ja, inderdaad. Hij echt Heel veel, veel trouw gasten. Vaste gasten, ja. Ja, absoluut. Um, uh, vorig jaar is het natuurlijk ook geweest, is al een paar jaar, dat open monumenten Dagens. is. Is daar nou veel belangstelling voor? Hoe, hoe ja. mensen komen er ongeveer ja. op? Al, ja. is dat te ja. zeggen? Um, vorig jaar hadden we dan uh, in het raadhuis ook de bovenzalen open. Mm -hmm. Het raadhuis of de raadzaal en de kleine BMW-kamer en de burgemeesterskamer.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 geschreven over Doris Rijkers en Neeltje. Ja. voor het museum in uh, Den Helder. Okay. Daar ben ik dus steeds al met, uh, met mensenredders ook mee bezig eigenlijk. Wat er allemaal gebeurt, wat zich afgespeeld heeft. Ja. Dus dit is eigenlijk, en dan kan je ook Jacobus kopen, kan je ook vergelijken. Ja. En het is, gaat niet zoveel uh, Doris Rijkers heeft heel veel mensen gered. En Jacobus iets minder, maar dat maakt niet uit. Elke redden, bedenkeling is een redding. Ja. Eigenlijk ja, iedereen. Ja. Dus <coughs> dan moet je gewoon, en dat is gewoon heldendaden En ze helden. Mm -hmm. Mensen die gewoon voor het dag en dag... gewoon het water in gaan om jou te redden. Ja, waanzinnig. Dus, he? Ja, ja daar moet je maar eens goed bij nadenken. Daar moet je goed bij nadenken. Uh, ja. Dat doen we soms niet. En we moeten ook niet vergeten hoe zandvoort mooi is. En wat ik ook vertel... is ook over de historie van het gebouw eigenlijk. Mm. Hè, ja. de, de symboliek van die deur. Ja, ja, elke keer, ja prachtig. De politiebureau. Denk ik, politiebureau ja. Maar ook, er moet er echt gelakt worden, die deur. Dus een oproep eigenlijk mag die deur gelakt worden in zo Zo'n mooie symboliek van allemaal van de brand en alles. Dus dat moet gewoon...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 Ja, nee, dat wordt redelijk. Ja. Ja, dat is redelijk, dat is redelijk. Maar ja, we moeten ook een stuk vooruitkijken. Flop wordt de waterkloor alleen maar afgebroken. Want we hebben nog steeds. Klein, word er, he? ja. Wordt hij ja. nou maar helemaal afgebroken? Ja, ja. Dan, ja. In, ja. bijna heel En dan gaat hij weer omhoog. Ja. Ja. Ja, ja, nou, ja. Ik heb nog geprobeerd die boven etage te kopen. Ik denk dat doe ik dat leuk. Ja, ja, maar je komt een paar duizend euro tekort. Dus ik zoek zo een crowdfundingvraag. Hypotheek is een klein probleem. We hadden het net al over dat er eventueel meer plaatsen zeg maar. In aanmerking zouden kunnen ja. komen. Het station is, vind ik, een hele goede, want ja. die had ik ook opgeschreven. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Nuf, ja. Ja. Nuf is een plek waar natuurlijk ja. enorm veel gebeurt. is, ja. hebben ja. een ja. oude kerk, ja. een oude kerk. Oude kerk ja. Ja. Ja. Uh, vissers die kwamen daar ja. samen om dan halen ja. te lopen. en idee, Hans, En hoe heet hij? Peter en... Bluis, die weet daar alles van. Ja. Ja.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 Nou, die oude begraafplaats naast de aangetakkerk is natuurlijk ook... Uh, ja, best uh, ja. En de, ja, kippen, de, de, kippen, de kippentrap. Ja, de zeker. Kippentrap, ja. Maar we hebben ook een, met de stichting Cultureel Behoud Zandvoort. Uh -huh. uh, en daar zit ook die mevrouw van de begraafplaats in, Christine Kippen. Ja. Uh -huh. En dan, nee, hoe uitgebreid kun je het maken? Want ja. je moet het ook een klein beetje compact houden. daar ben ik met je eens. De je mensen eens. van je. er komt geen end aan.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 En... Ja, dat is mijn naam. Fictief. Zorgel... Want heel veel mensen dachten dat ik serieus de burgemeester was. Dus David zei, Fred, ga geen afspraken maken. Want er kwamen mensen over woningnood of bomen. Ik zeg, komt u maar van de week op spreken. Dus die mensen kwamen ook. Dus wat wat hebben we heb vorig jaar gedaan dan? Eh, vorig jaar hebben we de route gedaan over de straat. De, de, de straat, Maar het was heel grappig. De, ik had de burgemeesterskaan ah. helemaal, helemaal ingericht. De kleinkind van de bank. De kleinkind van de, de, de bank. Ja, Mark. maar daar kan ze wel tegen. Ja, dat ja, zie je toch. Ja, Gaat gewoon door met spelen. Mag ik maar, even? Uh, de burgemeesterkamer ingericht, uh, Amsketen hadden ja. we dan opgehangen, uh, een soort bureau neergezet ja. met die hele prachtige stoel met de okay, wereldhouden ja, ja, ja, ja. wapen ja. van Zandvoort. En ik had allemaal boeken neergelegd. Ja. En mensen die trapten erin, die dachten ja. dat die echte burgemeester ja. was. Die ja. kwamen dus <lacht> met allerlei problemen Probleem aan. Zo voelde je je wel, Fred. Ja, zo. ja zo. en ja, ja. die ja. huizennood was echt dan wel heel. Uh, ja. dat, uh, Waar kan er nog gebouwd worden? Dus ik liet dat kaartje zien. Ik zeg, nou, het is allemaal natuurgebied. Wat denk je? Nee, dat mag eigenlijk ook niet. Ja, begrijp ik. Maar ik begrijp wat de bedoelingen In ieder geval, het wordt om 11 uur geopend... op de boulevard tussen de Rotonde en... ik zeg maar even Dirk van de Broek ongeveer. van Vauwsen. Die heb ontzettend mooie grote foto's van Joyce. Ja, Joyce Goverde. Zoals mijn neef staat ertussen. Echt waar? Ja, maar dit zijn de Zandvoortse helden. Dus het is heel erg herkenbaar.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 Dat zie je nou met uh, Jan-Willem uh, van, de Bout, hè? Hè? van ja. de Bout. Die zijn zoon, die stapte weer op. Ja, en uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. zijn vrouw ja, ja. en kinderen. er zijn paar familieleden ja. die elkaar ja. aansteken. Zeg. En, ja. en ja. ze ja. mogen de foto's ook allemaal hebben na afloop oh, van goed. Joyce. Ja. Leuk ja. mooi hoor. Dus ja. het is echt. Een Tot strot. wanneer blijven ze hangen, Hilly? Tot. 22 nou, december. 22 december, okay. oh, dat is mooi. Dat ja. Je hebt dat nog even de tijd om erin te gaan. We ja. kunnen er nog even van genieten. Ja, zeker. Nou, mag ik jullie... Uh, uh, oh, jij moet nog iets uh, nee, willen nee, zeggen, Fred. Ik, ik, je bent no, helemaal... Ik uh, welkom. Kijk, dit is dan de... de ja, hij ja, ziet er ja, prachtig uit. En, heb en, je dat heb zelf gemaakt? Nee, dit heeft uh, Soek uh, Samboor, waar ik mee ja. Samen beleef Zandvoort de indeling doet en de uh, kunst allemaal. En die borduur die doet na handen. Geweldig, dat is leuk. Het is een heel geborduur. En de achterkant zit ook verwerkt. Okay. En dit is dan Doris Rijkers. Ja. ja, Maar het is mooi. gewoon nu Jacobus Koper. Ik begrijp het. Jacobus, Jacobus Koper. Koper zit uh, geborduurd op zijn uh, jas. Ja, ja. ja. ja. daarom. Dus en uh, hij ziet er prachtig uit. de ja. Ja. een lookalike. Precies. Nou, Hilly, ja. Fred, hartstikke bedankt voor jullie komen. Ja. En een hele goede, en, uh, goede dag. He? Met, ja. uh, en we en hebben een mooi weer. He? Ja, prachtig weer. Ja. Ja. Morgen ook, geloof ik. Dus dat is schitterend. Heerlijk. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. We gaan muziek draaien. We gaan muziek draaien van... Volgens mij... Clark...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 I'm glad you're around Oh, the sound is so strange To hear and see That someone so different Is a soul like me Zo, uh, Hans. Het, ja, blijft, het, blijf, ge... het blijft druk in mijn winkeltje Ja, je wordt gebeld, maar die het jarig, dus ja, dat krijg je dat. En dan gaan de mensen terugbellen. Ja, dan gaan ze bellen, ja. Hallo. Hey, uh, ik, uh, wij, ja, wij hebben natuurlijk een uh, samenwerking met uh, uh, Haarlem 105. Dat is een uh, lokaal station in, uh, in Haarlem. En uh, nou, die maken ook allemaal uh, hartstikke leuke radio. En af en toe zijn er items die... Uh, ja, die ons ook aangaan. En in dit geval was dat een interview met Arthur van Dijk. En Arthur van Dijk is de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En die heeft een brandbrief geschreven over Zandvoort, over het, het, het, het, het de asiel. de asielbeleid. De opvang inderdaad. Ja. En nou ja, goed, het is een klein beetje achterhaald, Omdat gisteren natuurlijk duidelijk is geworden dat die hele asielwet beschop gaat. Precies.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 Het vuur. Het vuur. Het, vuur, ja. het vuur zelfs. Ja, ja. Ja, ja. Waar is de titel aan? Uh... Dat is het heilige vuur wat in mij brandt. Okay, en jou zelf? Ja, want uh, elke dag opstaan en, uh, en gaan schrijven. Ga... Je zit je ook wel eens af te vragen. Ja. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja, ja. Gaat het steeds harder branden? Of, uh, is het een... Nou, het dooft in ieder geval niet. Nog niet? Nou, nee. Dat doe je goed. Dus Het volgende boek komt er alweer aan. Ja, ik, ik ben in uh, hoofdstuk 11 van de volgende, roman. <laughs> Echt waar? <laughs> ja. ja. Goeien. Ja, vuur, vuur is geen roman, hè? Nee, dat is een uh, poëziebundel. Het is een uh, mengvorm tussen proza en poëzie. Allemaal zelf bedacht in 2016. En uh, omdat poëzie nog wel eens een beetje ontoegankelijk. Okay. Toen dacht ik uh, van nou, misschien als je... Proza en ja, poëzie. Dus als je poëzie ja. vermengt met uh, proza. Mm. En dan doe ik het een beetje in bedekte termen.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 Nou, waarom? Uh, <laughs> ja, nou, ja, je, je kan toch dingen verzinnen. opschrijvers doen dat ook natuurlijk. Hè? Ja, uiteraard. Uh, het, het meeste is ook verzonnen wat erin staat. Toch wel, ja? Ja, ik... Uh, ik heb het een beetje doorgenomen, maar het, het, het, het, het ja. spreek eigenlijk van de hak op de tak. Dan ben je weer op de begraafplaats bij, ja. <laughs> bij, bij, bij Loes. Ja, wacht. En, uh, en, en ja, dat, dat, dat heb ik toevallig net even snel gelezen. Dat is een ja. leuk, leuk stukje.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 <laughs> dit is gewoon een perkje met een boom. <laughs> Kom, ik breng u wel even. <laughs> ja, en dan, dus, en dan ja. eindig je met: ik ben, ik ben toch een beetje verstrooid. Ja, nou ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. wat is jouw jou, uh, beste. Wat vind jij het beste wat je geschreven hebt in dat boek? Oeh. Is dat moeilijk? Nou ja, van de 60. Onderdag. Je, je, onderdag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 Uh, nou, er zijn meer plekken. Hoe tijd aan ons voorbijgaat. Ja, hoe tijd aan ons voorbijgaat. Dus ja. Ja. Ja, ja, mooi hoor, mooi. Dus, ja, ze zijn inmiddels een beetje beschadigd. Dus ik ja, ik zag het, ja. Er zijn wat woorden ik moet uh, een of andere commissie uh, aan zijn jasjes zien te trekken... Ja. of wat sponsors. Ja. En, want die bij Chef Amigo op de achterkant... Oh ja. wat ik ooit uh, ja. geschreven heb voor uh, uh -huh. uh, Gert Ja. ja, dat is helemaal stuk getrokken... Ja. En, uh, ja. Dus ja, misschien dat mensen zich willen aanmelden als ze zich geroepen voelen... om daar een muurschildering, een gedicht nou, te maken... Nou, je weet het nooit, dit programma wordt goed beluisterd, dus je weet, je weet het niet, hè? Je weet, je het, weet niet. het niet, hè? Je hey, Marco, het al... mag ik vragen, jij bent al vanaf 2008 eigenlijk boeken aan het schrijven, hè? klopt ja, dat? Ja, langer al. Ja. Nou ja, je ja. debuut was de Zesde Republiek, hè? ja. En, ja, ik had daarvoor had ik al wat geschreven. Eigenlijk ben ik heel, heel jong begonnen met schrijven. Ja. Dus op mijn veertiende ben ik begonnen met poëzie. Ja.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 Ja, slenterend heb ik de mooiste dingen gevonden in plaats van rennend. Ja. Zie je meer, hè? Slenderend. Ja, rustig aan. Ja. Gewoon kijken. Hey, Jij ja. hebt ook een, een, een zakelijke uh, achtergrond gehad, hè? Je, ja. je bent in zaken geweest. Kun je zeggen welke zaken ongeveer? Nou, ik heb ooit een uh, marketingconcept uitgerold. Oké. Okay. En dat had ik uh, internationaal in de markt gezet. Wat voor concept was ik dat? Ik deed een soort uh, headhunters voor uh, fabrieken. Oh. En dan... Uh,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 Beter dan uh, verdienen met... Uh, ja, sch ja sch schrijver moet je niet voor het geld worden. Nee, dat is, dat is de, eeuwige de, honger en, uh, ja. en, be en bedelen. En, ja. Een eeuwige honger. Ja. Hé, hey, man, je zou nog een stukje voorlezen. Ik... Uh, oh, mag, mag ik nog heel even... Ja, ja nee, Want je, je bent ook barkeeper geweest, hè? Klopt. Ja, ja. Uh, nou, ja ik ben in Amsterdam, uh, oh, ben in Amsterdam. Ik, uh, bij het Leidseplein. En ook uh, nog bij Liva Lok. Oh, ja. ja. ja, ja. In, uh, in, in de Kerkstraat? Oh, in de, de Kerkstraat. Die, had, niet, ja, die had de Sphinx. In, uh, oh ja. Oh, dat oh, was wel uh, ja. een hip. Dat uh, was een... na, na de boeddha Club of zo? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en, en wat ik ook heel leuk vond, die was ook uh, bedenken van quizvragen. Ja. Heb je ook gedaan. Ja, jarenlang. Bij heb 1 tegen 100, 100 een weekendmiljonair, ja. heb jij, heb jij vragen bedacht. Ja. En ook de antwoorden erbij gegeven. Dat, dat lijkt me wel een heel leuk beroep. <laughs> Het was prachtig. Met wie deed je dat?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 Ja. Dus als je ja. geen uh, relativerend en onderscheidend vermogen hebt... en er staat 100.000 euro op een vraag... Ja, dan, uh, dan ga je echt anders piepen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> dus de, ja, dus dat te heb gelegen. ik een tijd bij. Uh, bij en hoe, hoe kijk jij tegen AI aan? Artificial Intelligence? Ja, we want moeten dat, het kunnen blijven beheersen. Want dat, uiteindelijk, dat, uiteindelijk worden er ook boeken mee geschreven. Ja. Nou, ja, ja. Maar, ik, ik... maar goed, uiteindelijk blijft de mens uh, de vonk.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 Mooi, mooi, mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, prachtig, prachtig. Ja, je moeder, uh, ja. je ouders, he. Ja, maar ook. ook bekend natuurlijk. Ja. Je vader ja. Uh, ja. Met, met een strandpavillon gehad, uh, ja. uh, een café gehad hebben, Dorpsplein ja. ook nog. Ja, hij uh, was toen de tijd, was hij... Uh, de, raad, hij de raadsheren, kon ja, dat? Ja, he. vader was toen 13 jaar lang uh, wethouder. Wethouder geweest natuurlijk. Ja, ja, en, uh, ja eigenlijk fulltime met politiek bezig, ja. maar hij wilde ook nog een ontmoetingsplek hebben. Ja. Dus toen hebben ze na de strand en hebben ze de, de, de raadsheer uh, geopend. Ja. En uh, ik deed dan uh, s'avonds boksschool uh, Marco Termes, Want ik heb zo... <laughs> oh ja? <laughs> oh, ik heb het al lopen knokken. <laughs> ja, <laughs> ja dicht is... Ja, ja, <laughs> maar jij bent dus eigenlijk half opgegroeid op het strand ook. Ja, dan, toch? ja ik ben, ik ben ja. echt een zoon van, uh, van het strand. Ja, ja. ja dat is ja, ik, mooi, ik ben natuurlijk. helemaal verzot op de zee en, uh, ja. en het strand en... Ja. Ja, en op Zandvoort, ik ben echt een kind van Zandvoort. Geef je dat veel inspiratie ook? Die, die zeeën en de duinen en de natuur? En... Ja, natuurlijk. ja, alles eigenlijk ja alles, alles, natuurlijk. Alles is inspiratie. Ja. Eigenlijk is inspiratie voor amateurs, zeg ik altijd. Ja, als je naar een café gaat, kun je ook inspiratie <laughs> opdoen ja, dat, ja. elke... <laughs> nou dat doe ik elke dag. Geloof mij nog dat doe ik elke wil... dag. Uh, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb je veel zien lopen richting... Ja, en, en, en zwalken terug. Nee, zwalken terug. Ja, vloeibare ja, ja, ja, ja. inspiratie. Ja, ja, ik hou van een borrel. Nou, ja. ja, Marco? Ik, uh, ik was vereerd dat je hier was. Ja, ja hartstikke leuk dat nou, je er bedankt is. Bedankt voor hartstikke de uitnodiging, uh, ja. ja, ja, ja. heren. En als je weer een boekje schrijft, dan uh, kom je maar weer. Uh... De volgende staat alweer op stapel. Ja, heel okay, goed. Die snel terug. En Marco ja. is iedere laatste zaterdag van de maand te beluisteren... in het programma Zo'n op zaterdag, van Rob Harms. Ja. ja. En uh, nou ja, daar kom je het eind van de, deze maand weer, als het goed is. Hè? Ja. ja, als het goed is. Nou, hartstikke, hartstikke goed. <laughs> Dankjewel, Marco. Ja, voor jongens, je bedankt. En succes met je boek. Jo. Oké. Okay. Hoi.